Ik ben Arnon Grunberg en ik lees voor uit. Terza. Jurgen Hofmeester staat in de keuken en snijdt tonijn voor het feest. Met zijn linkerhand houdt hij de rauwe vis vast. Hij hanteert het mes zoals hij dat heeft geleerd op de cursus Zelf sushi en sashimi maken die hij vijf jaar geleden samen met zijn echtgenoot heeft gevolgd. Niet te veel druk zetten, dat is het geheim. De keukendeur staat half open. Zoals Tirza hoopt is het zwoel. Al een paar dagen bestudeert ze intensief de weerberichten alsof het slagen van haar feest afhangt van het weer. De feestgangers kunnen straks de tuin in bezit nemen. Er zullen planten worden vertrapt. Jonge lui zullen op het houten trappetje zitten dat naar de woonkamer leidt. Anderen gaan op de vier tuinstoelen hangen die Hofmeester heeft aangeschaft toen ze hier zijn komen wonen. En weer anderen zullen doordringen tot de kleine schuur waar Hofmeester in het verleden na feesten al vaker lege bierflesjes heeft gevonden. Halfvolle glazen wijn naast de maaimachine. Flessen met exotische namen rondom de motorzaag, waarmee je op zondag in de lente en herfst de appelboom snoeit.